Goedendag lieve mensen, U luisteren naar de podcast Hydra did nothing wrong van mij. Vandaag gaan we weer verder met het verhaal van Aladdin. Aladdin die had net de Afrikaanse tovenaar verslagen. Hij dacht dat hij de rest van zijn leven in vrede zou kunnen doorbrengen. Maar dit bleek niet waar te zijn. De Afrikaanse tovenaar die had nog een jongere broer die nog gemener en sluwer was dan de tovenaar zelf. En deze broer, die reisde naar Persië, om daar de dood van zijn oudere broer te wreken. En toen hij in Persië aankwam, besloot hij eerst een bezoek te brengen naar de vrome vrouw Fatima. Hij drong Fatima's woning binnen en zette een dolk op haar borst. Zij moest precies doen wat hij zei en anders zou hij haar doden. Toen, Verwisselde hij met Fatima van kleding. Hij verfte zijn gezicht zo dat hij nog meer op Fatima leek. En tenslotte deed hij een sluier voor zijn mond en vermoorde haar. Dat had hij ook gelijk kunnen doen. Maar ja, stapje voor stapje. Maar goed, hij vermoorde haar zodat zij hem niet zou kunnen verraden. En zo ging de jongere broer van de tovenaar naar het paleis van Aladdin om wraak te nemen. En hij was verkleed als de vrome vrouw, zodat die mensen dachten dat hij die vrome vrouw was. En ze gingen naar hem toe en ze kusten op zijn handen en vroegen hem de zegenen van Fatima. En bij het paleis maakte zoveel mensen rumoer dat de prinses haar slavin verzocht om uit het raam te kijken om te vragen wat er aan de hand was. De slavin deed dat en vertelde de prinses dat de heilige vrouw die door mensen aan te raken kon genezen ja, in de buurt was. En daarop liet de prinses Fatima langskomen, wat eigenlijk de tovenaar was, maar ja, dat wist zij niet. Maar ja, zij had al lang verlangd om ooit eens Fatima te ontmoeten. Weet je. Jezus was niet in de buurt, dus Fatima was een goede tweede keus. En toen de jongere tovenaar bij de prinses kwam wat hij haar luidkeels gezondheid en fors Daarna nodigde de prinses hem uit om bij haar te komen zitten. Zij dacht nog steeds dat het Fatima was. Ook al was hij echt heel hard aan het schreeuwen en klonk hij waarschijnlijk niet als een vrouw. Maar ja, misschien kon hij ook gewoon heel goed doen alsof. Dat weet je niet. De prinses die vroeg de nep Fatima altijd bij haar te blijven. En uh, de tovenaar die wilde hem iets liever, want zo kon hij makkelijk allen niet vinden. Dus hij stemde toe, maar hij liet wel de sluier voor zijn gezicht hangen, zodat zijn bedrog niet ontdekt zou worden. En de prinses die liet hem de grote zaal zien met de koepel en hij vroeg hoe hij het vond. Heerlijk ja, mooi, zei de onechte Fatima. Maar naar mijn mening mankeert er toch iets aan. Wat is er dan? vroeg de prinses. Als er aan het midden van deze koepel een ei van de vogel rok ging, dan zou dit vertrek werkelijk het allermooiste van de wereld zijn, antwoordde de nep Fatima. Hierna begon de prinses gelijk naar zijn ei te verlangen. En zodra in thuis kwam, zag hij dat de prinses in de slechte humeur was. En hij vroeg, wat is er inderdaad? En zij zei dat de grote zaal helemaal bedorven was, want er ging geen ei. Dat is, is, is echt heel snel van 0 naar 100 gaan. Eerst kijk deze, kijk dit, de hockey, het is het mooiste hockey van de wereld. En toen zei een of andere oude doos, ja, maar er moet, er moet nog een ei in, anders is het niet echt. En ze is gewoon gelijk helemaal klaar met die zaal. Met al die mooie glimmende raampjes en zo. Die Aladdin voor de drin liet maken. Ja. Gelijk helemaal boos. Maar goed. Aladdin die zei. Nou. Als het alles is. Dan maak ik je gewoon weer helemaal gelukkig. En hij liep weg. En hij wreef over de lamp. En de geest verscheen. En hij zei tegen de geest. Breng mij het ei van vogelrok. Zodat ik die hier kan ophangen. En de geest. Die gaf een harde, schrikwekkende kreet dat het hele paleis beefde. Ongelukkige, oh, riep hij. Heb je nou niet genoeg naar alles wat ik voor je heb gedaan? Moet je mij nu ook nog bevelen mijn meester te halen en die midden in je hok op te hangen? Je verdient dat ik jou met je vrouw in het paleis laat afbranden, klootzak. Maar gelukkig voor jou... ...weet ik dat deze schandelijke opdracht niet door jou zelf is bedacht. Maar door het kleine broertje van de tovenaar die je dood hebt gemaakt. En op het moment is die in jouw paleis. Vermond als Fatima. Want hij heeft Fatima vermoord en haar identiteit aangenomen. En hij heeft je vrouw aangepraat dat ze dat ei wil hebben... Dat, dat, dat was zijn plan. Maar goed, pas goed op jezelf, want deze man die wil jou doodmaken. Nou, en nadat de geest dat heeft gezegd, verdween die weer. Aladdin, die ging terug naar de prinses en hij zei dat hij hoofdpijn had. En hij vroeg haar de vrome vrouw Fatima te halen, zodat zij zijn hoofdpijn kon genezen. Maar ja, Aladdin, die wist dat het een tovenaar was. En toen die bij Aladdin was, greep Aladdin zijn dolk en stak zo de tovenaar neer. Wat er zei de prinses. Je hebt de heilige vrouw Fatima verwoord. Nee, antwoordde Aladdin. Dat was Fatima niet. Dat was een gemene tovenaar. En hij vertelde de prinses hoe zij was bedrogen door deze travestiet. Hierna leefde Aladdin en zijn vrouw. In rust en in vrede. En toen de sultan stierf volgde Aladdin hem op. En regeerde vele jaren met wijsheid en goedheid. En eind zijn geslacht kwamen nog heel veel sultans voort. Nou, dit was het laatste stuk van het verhaal van Aladdin. Ik hoop dat jullie er allemaal van hebben genoten. En binnenkort gaan we verder met een ander verhaal.